met het De Egyptische groepen tot kalmte. Gisteren liep een demonstratie van duizenden koptische christenen uit de hand. Ze werden aan eigen zeggen bekogeld door tegendemonstranten. Toen het geweld escaleerde, grepen ordentroepen in. Daarbij vielen 24 doden en honderden gewonden. Ook werden tientallen mensen gearresteerd. Sharaf zegt dat de oneenigheid tussen moslims en kopten een gevaar vormt voor het land.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 Er staan op dit moment geen files in Nederland. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A27 Gorkum Almere tussen knooppunt Rijnsweert en Almere. Op de A30 Barneveld-Ede tussen knooppunt Maanderbroek en Barneveld. Tot zover de verkeersinformatie.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 Leuk. En dan ga je ja. dus met een versierde taart uh, die nou, ja, dus, hebt gemaakt naar huis. Ja, die zitten wij. Ja, ja. ja. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, helemaal leuk. En dan leuk. zijn er de basisworkshops, dat is dan die basistaart maken. Maar ik geef ook workshops met Barbie taart te maken. Dus dan leer je zo'n taart te maken ja, met zo'n Barbie in. Ja. En er zijn ook workshops uh, een stapeltaart maken. Dat je dus leert ja. hoe je laag op elkaar moet stapelen. Ja, dat is wel voor. Uh...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 Vie. Mange la vie Marie si belle I'm Hey.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 De eerstvolgende workshop in het pluspuntgebouw die in de avonden plaats, plaatsvindt is op 15 september. Dat is altijd van 7 tot 10. En de workshop met Haiti die is op 18 september, op zondag 18 september, en dat is bij Bietclub Take 5. En dat is overdag.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 ja, daar ben ik ook heel veel mee bezig. En dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Ik vind het ook erg leuk als ik weer een opdracht krijg van een figuur die ik nog niet gemaakt heb. Oh, ja. En uh, ja, er komen er wel steeds meer, dus dat wordt lastig. Ja. <laughs> nee, maar dat, uh, ja, dat doe ik zelf inderdaad wel. Ja, ja. Wat voor figu figuren zijn er nu een beetje uh, in, zeg maar? Uh, mag Nou, uh, Bumba mm -hmm. is erg in. Weet je al het, uh, ja, dat wel, het klauwtje met de gele ja. muts. Ehm... Um,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 te guste en te volgen, in elk de tuinkeer, in elk geval te hebben, in elk geval te hebben, in elk geval te hebben, in elk in elk geval te hebben, in elk geval te hebben, in elk geval te hebben, in elk te hebben, in elk geval te te hebben, in elk geval te te hebben, in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 Que no puedas no bien, es, es que no kunt vivir sin het calor de is altijd gebeurd als Je moet leren Sé que te gustaría volverte dan que tú llevas en je het niet je het niet het niet doet, dan kun je ZANG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 uh, ja, uh, hoe oud zijn ze?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 That's all we Let's have a open thing. Ja,